Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het concertgebouw in Amsterdam wordt zaterdagmiddag de overleden oud-premier Wim Kok herdacht. De bijeenkomst is alleen voor genodigden. Ook de uitvaart vindt plaats in besloten kring. Op alle overheidsgebouwen hangen zaterdag de vlaggen half stok. Verder is er voor het publiek op internet een condoleancesregister geopend. De herdenking wordt zaterdagmiddag uitgezonden op NPO 1. Als de kazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist... dan stapt twee derde van de mariniers op. Dat blijkt uit een interne enquête van Defensie onder duizend mariniers. De uitkomsten zijn in handen van RTV Utrecht. Er is veel verzet tegen de verhuisplannen. Veel mariniers zijn bang dat hun partner geen werk kan vinden in Vlissingen... en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kwijtraken. Defensie en de mariniers zijn nog altijd in gesprek over de toekomstplannen. Volgende maand praat de commissie Defensie in de Tweede Kamer er weer over. Koning Willem-Alexander heeft in het parlement in Londen gezegd... dat hij de brexit betreurt... maar dat hij het besluit om uit de EU te stappen wel respecteert. Hij voegde er meteen aan toe dat de brexit geen echt afscheid betekent... en dat de nauwe historische relatie wordt voortgezet... maar wel op een andere manier. Op de eerste dag van hun tweedaagse staatsbezoek... gingen Willem-Alexander en Maxima ook op bezoek bij koningin Elisabeth. Samen met prins Charles inspecteerde Willem-Alexander de erewacht. In een metrostation in het centrum van Rotterdam is asbest gevonden. Volgens vervoersbedrijf RET liggen er asbestvezels bij station Stadhuis onder de koelsingel. Het metroverkeer werd stilgelegd en het station werd ontruimd. De komende twee dagen rijden er geen metro's tussen de stations Rotterdam Centraal en Beurs. De RET roept reizigers op zich te melden als ze vandaag in metrostation Stadhuis zijn geweest. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en oosten wat regen, ook morgen bewolkt en wat motregen. In het westen droog en wat zon, wat minder wind en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. zie je ZFM Metal. En uh, ik heb deze uitzending uh, in zijn geheel gewijd aan de gothic. Uh, door de diehard death en black metal fans uh, niet altijd even ge uh, goed gewaardeerd. Desondanks valt het wel onder de metal en uh, uh, is wel favoriet bij u. Presentator, ja. En we gaan snel van start, want ik wil ze eigenlijk allemaal wel draaien. De eerste Camelot van het album The Black Halo is hier March of Mephisto. De volgende band is er een afkomstig uit Nederland. Uh, deze band heeft uh, zeker in het gothic circuit haar sporen al ruimschoots verdiend. En dan praat ik over Epica. Uh, van hun album, The Phantom Agony, is hier het titelnummer. Phantom Agony. De volgende band uh, draait eveneens al een poosje mee in het Gothic circuit. En uh, deze komt uit Duitsland, Alexandria, met het nummer Ravenheart. De volgende band is wederom afkomstig uit Nederland. Nederland is, heeft een hele lange periode een uh, aardige bijdrage geleefd in uh, met name de Gothic. Uh, en dan heb ik het nu over de band The Gathering. Uh, van hun uh, denk ik wel meest succesvolle album Mandy Lion. Met inderdaad nog Anneke. Is hier in motion. Thank you. De volgende band is er een uit Italië, Lacuna Coil, uh, wederom een band die zijn sporen al uh, ruimschoots heeft verdiend. En ze, ze bestaan nog steeds en ze toeren nog steeds en ze maken nog steeds albums. Van een van hun eerste albums, uh, getiteld Unleashed Memories, is hier senza Ja, de volgende band uh, is uh, ook weer eentje uh, uit Nederland. Ambian, een van de projecten CQ-zaken uh, uh, waar uh, meneer Arjen Lucas zich mee bezig hield. En voor zover ik weet was hij de producer van deze band. Van hun album Fate of a Dreamer is hier Cold Metal. in my memory Ja, en uh, voor uh, het volgende nummer en de volgende band uh, zakken we af naar het zuiden. En we gaan naar Spanje. De band Stravaganza staat bekend om het maken van covers van bestaande nummers en zij maken daar doorgaans een metal, zeker Gothic versie van. En het volgende nummer is daarop geen uitzondering. We kennen dat uh, nummer uh, allemaal, denk ik, wel. En hoogstwaarschijnlijk ooit wel eens voorbij horen komen. Maar niet in deze versie. Igo de la luna, stravaganza. Voor de volgende band gaan we weer terug naar eigen land. Ik zei het al, Nederland is een enorme uh, uh, grote meespeler geweest op het uh, gebied van Gothic. En heel veel uh, van de bands die voorbij komen bestaan nog steeds en met succes. De volgende uh, band bestaat helaas niet meer. Dat vind ik persoonlijk heel erg jammer. Maar desalniettemin uh, hebben ze een aantal hele mooie albums gemaakt, waaronder When Lust Evokes the Curse. De band heet Autumn en uh, het nummer heet Behind the Walls of Her Desire. Mm -hmm. tijd vliegt als je het leuk hebt en uh, ik heb het heel erg leuk op dit moment ja, en het eerste uur zit er alweer bijna op we gaan eruit, dit eerste uur met, uh, ik denk wel een van onze grootste gothic bands uh, die we hebben, Within Temptation en van het album Mother Earth is hier Ice Queen